plan biedt werknemers een gegarandeerde uitkering en beschermt werkgevers tegen onverwachte kosten. Kijk op deltaloid.nl slash pensioen. Zeker Deltaloid. Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, roep om vertrek Egyptische president Mubarak steeds luider. Op het centrale plein van Cairo demonstreren honderdduizenden mensen en problemen met online sito-toets. Het is wisselend bewolkt, later vanmiddag en vanavond gaat het een beetje regenen. In het oosten is er ook kans op ijzel. Het wordt 1 graad in het zuidoosten en 4 graden langs de westkust. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog en het wordt morgen 4 tot 6 graden. Het Tahrirplein in Cairo. Honderdduizenden demonstranten hebben zich daar verzameld. En oppositieleider Mohammed El Baradei heeft van zich laten horen. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Eerst maar eens even op dat plein kijken, Sander. Hoe is het daar nu? Uh, druk. Het plein is ongeveer vol. Je ziet dat er uh, drie bruggen over de Nijl naar het plein toe lopen. En ook daar, ik zit even te kijken, staan er mensen... Zo nagenoeg stil, met andere woorden, die zijstraten naar het klein toe die staan vol. Heel lastig in te schatten hoeveel mensen het dan zijn, maar het zijn er heel erg veel. En de sfeer is op het best. Intussen lijkt zich een oppositiegroep te vormen. El Baradij heeft er iets over gezegd. Wat, wat weet jij daarvan? El Baradij die is inderdaad naar voren geschoven, al een paar dagen geleden, als de centrale man van de oppositie. En die uh, heeft heel duidelijk vandaag nog weer eens gezegd... Wij gaan niet met de regering praten, zolang Mubarak er nog is. En weet je, er zijn op dit moment allerlei interessante speculaties, geruchten. Heel moeilijk om daar wat over te zeggen, maar een van die speculaties is bijvoorbeeld dat Mubarak te oud is en om die reden dan het veld zou ruimen. Nou ja, in elk geval vandaag, als je de mensen vraagt, die kennen Mubarak natuurlijk veel beter dan wij allemaal bij elkaar. Die zeggen, wij gaan er niet vanuit dat hij. U... Al weggaat. Wat dat betreft is het dus even afwachten. Maar die mensen die zijn nog altijd massaal aan het toestromen. En ik sprak er net een paar. Zo'n demonstratie begint natuurlijk nooit al te vroeg. En pas tegen 12 zie je dat er echt serieus hele grote groepen naar het plein toe komen. Midden in het centrum van Cairo. Wat sowieso vanmorgen al drukker was dan de voorgaande dagen. Lange rijen ontstaan er. En één meneer die houdt een groot bord omhoog met, met het logo van Facebook erop. Wat hij heeft nagetekend. Living on Night Street. Mm -hmm. I'm an upper middle class, uh, I have my own company, I'm an entrepreneur. Um, I'm well off, I travel a lot, I have everything, but I want change for my country. Ik ben uh, ondernemer. Ik ben uh, middenklasse. Ik uh, op heb een het... middenklasse. Ah, ik ben okay. opper middenklasse. Meneer spreekt Nederland. Ik ben inderdaad boven middenklasse. Ik heb het goed. Uh, mijn eigen onderneming. Ik reis veel. Uh, maar ik wil wel dat mijn land verandert. En dat uh, ben ik hier dus aan het doen. Uh, maar uh, hij heeft een bord omhoog met Facebook erop. Dit is uh, de internetgeneratie voor een deel die hier is. Maar Facebook ligt eruit. Hoe komt u aan informatie nu? Hoe wist u waar naartoe te gaan en wat er zou gebeuren? I don't need the information. I know what's my rights. I know I I know how to go to the Tahrir Square. power daily. Ik heb geen informatie nodig om te weten wat mijn rechten zijn. Vorige week, vrijdag, lagen de telefoons er opeens uit. We redden het wel zonder. Elke dag zie je dat er een stukje van zijn macht afgaat. Maar wordt dan vandaag uh, de dag dat die hele macht voorbij is, dat hij met andere woorden opstapt? From my opinion, no, not yet. Not yet. So, he stayed 30 years and won't leave in a week. <laughs> It needs more time. Ik denk het nog niet. Hij zit er al 30 jaar. Hij heeft connecties in de hele regio. Hij heeft de steun van Amerika en Israël. Dus nee, ik denk niet dat hij vandaag opstapt. Dan gaan misschien nog weken overheen. Maar uiteindelijk zal hij vertrekken. Op het plein is niks te krijgen. Dus mensen komen met kratten vol met water soms ook. Want dat ga je vandaag wel nodig hebben. Oké, okay, ja. Uh, Dutch press. Dutch radio. Vrouwen moeten aan de rechterkant. Want uh, daardoor is de mannenrij natuurlijk wat langer. Uh, dat wordt opgedeeld. Uh, de mannen aan de ene kant tussen de tanks door en de vrouwen aan de andere kant. What does it say on your sign? Wat staat er op uw bord? Ja, voor verandering en democratie. Maar dat alles dan wel staat op de achterkant van het bord zonder geweld. Denkt u dat vandaag zonder geweld gaat verlopen? Want er staan wat jonge vrouwen om u heen. Zijn dat uw dochters? Was u niet bang om ze mee te nemen? Dit zijn mijn dochters. En ze wijst naar de ene kant. Er staan drie meisjes. En aan de andere kant staat mijn zus, zegt ze, met haar dochters. En ik was niet bang om ze mee te nemen... Want ik geloof niet dat het Egyptisch leger geweld gaat gebruiken. Dat zullen ze nooit doen. Deze dag zal in vrede en veiligheid verlopen. Zeker als de demonstranten zich ook rustig houden. Uh, het zijn bij elkaar acht vrouwen van verschillende leeftijden. Acht op de één miljoen die het uiteindelijk vandaag moeten worden. Sander van Hoorn op het Tahrirplein in Cairo... waar die enorme massademonstratie dus aan de gang is. Ook in Amsterdam wordt straks gedemonstreerd tegen Mubarak. Vanaf twee uur zullen uh, honderden Egyptenaren zich verzamelen bij de Dam. Senap Farag is een van de organisatoren van die demonstratie. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn al uh, ja, demonstraties geweest tegen Mubarak afgelopen weekend nog in Den Haag. Waarom vandaag ja. weer een demonstratie? Waarom is dat belangrijk? Uh omdat er nu in Egypte is er ook weer een grote demonstratie. En uh, eerst uh, wou het volk alleen dat Mubarak opstapte. Maar nu wil eigenlijk het volk ook dat Mubarak berecht wordt voor, als een, uh, voor alles wat hij gedaan heeft. Wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren? Uh, nou, uh, zoals bij de vorige, afgelopen twee uh, demonstraties gaan we, met, uh, gaan we leuzen oproepen. En uh, met spandoeken en vlaggen. En uh, er wordt ook nog een uh, aantal keer gesproken door... Uh, Verscheidene mensen. Het wordt dus iets andere demonstratie dan op het, op het plein in Cairo. Hè? Daar heb je niet echt een centraal podium, maar u heeft wel een soort centraal punt. Uh, ja, wij, wij staan dus nu op de dam en wij gaan proberen om zo iedereen. We proberen het zo vreedzaam mogelijk te laten verlopen. Als je nu terugkijkt, um, ja. er is natuurlijk al jaren onvrede over uh, Mubarak. Waarom komt, dat, waarom komt dat nu pas los, uh, ook in Nederland? Uh, in Nederland of in Egypte zelf? Nou, in Nederland bijvoorbeeld. Nou, in Nederland, omdat er dus heel veel mensen... die zien nu dat er in, uh, in Egypte hun uh, familieleden... ze dus kunnen sommige familieleden niet meer bereiken. Ze zien ook wat er allemaal is gebeurd. Laatst, uh, wat dit allemaal opgewekt heeft, was uh, de jonge Khalid Saif. Die had iets tegen de regering en die heeft gezien hoe corrupt de politie was en die wou daarmee naar de media. En uiteindelijk hebben ze hem doodgeslagen en gezegd dat hij, in een, dat hij is gestikt in een jointje wat hij heeft opgeslikt. Omdat hij bang was dat de politie hem daarmee zou pakken. En daarom komt dat nu ook in, in Nederland naar buiten. Um, wat is de boodschap die u dan aan de Nederlandse regering mee wilt geven? Want het is ook een signaal aan wat Den Haag moet doen. Nou, wij willen eigenlijk wij willen dat, dat bijvoorbeeld Nederland ook een standpunt neemt, want tot nu toe zijn ze heel erg afzijdig. Want ja, zoals net ook al op het nieuws is geweest, heeft Mubarak veel steun van de Amerikanen, maar ook van Israëliërs. Dus wij zouden graag willen zien dat uh, Nederland een standpunt neemt en dat we kunnen kijken of dat uh, Mubarak eventueel berecht zou kunnen worden. In Den Haag? Uh, ja. Het internationaal strafhof? U begint om twee uur. Zijn er al mensen daar op de Dam? Uh, ik ben zelf nog onderweg uh, naar uh, de Dam, want ik kom zelf uit Breda. Dus ik ben nog onderweg. We gaan kijken wat er allemaal gebeurt uh, vanaf twee uur. Zinnab Farag, uh, dank u wel voor de uitleg over die demonstratie. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Iran heeft fel uitgehaald naar Nederland en naar andere westerse landen... die kritiek hebben op de executies die het land heeft uitgevoerd. Het is onacceptabel dat Nederlandse functionarissen zich bemoeien... met een Iraanse zaak, zei een woordvoerder. Iran heeft dit jaar al bijna 70 mensen opgehangen. Volgens de Iran waren de meesten veroordeeld voor drugsmokkel... en zou de rest van de wereld er maar schade ondervinden... als Iran niet hard optreedt. De Iraanse reactie volgt op de executie van de Iraans-Nederlandse... Zagra Bahrami afgelopen zaterdag... Ook zij was veroordeeld voor drugshandel en drugsbezit. Jack de Prikker, dat is de man die in Lelystad zonder enige aanleiding vier mensen neerstak. Jack de Prikker, die moet behandeld worden. Volgens het OM is de 26-jarige verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. En kunnen de vier steekpartijen hem daarom niet worden aangerekend. Voor de rechtbank in Lelystad eiste het OM daarom alleen TBS met dwangverpleging. Tijdens de rechtszaak gaf de verdachte de feiten toe en zei dat hij was gaan steken vanwege stemmen in zijn hoofd. Tussen december 2008 en maart 2009 veroorzaakte die grote onrust in Lelystad. Een van zijn slachtoffers overleed en drie anderen raakten ernstig gewond. Vanmorgen waren er problemen met de CITO-toets. Dik 4.000 leerlingen maken die toets online op de computer... maar er was een storing, computerstoring en gevolg was... een deel van de leerlingen kon die toets niet maken. Lisbeth van Litsenburg van CITO, hoeveel leerlingen zijn gedupeerd? Dat is nog moeilijk. We hebben die tellingen nog niet exact. Wat we wel weten is dat er een heel aantal leerlingen... wel gewoon heeft kunnen inloggen. En dat is dan met name de leerlingen die om 9 uur begonnen zijn... Uh, scholen die daarna inlogden, en dat, dat kan kort daarna zijn geweest... die hadden problemen, kwamen er niet in. En om hoeveel leerlingen dat dan gaat. Uh, er is ook nog een deel later begonnen. Die zijn dus nu nog niet klaar. En wat we nu kunnen zien om, om 12 uur uh, vanmiddag... was dat ongeveer 50% van alle taken was ingeleverd. Dus wij hebben nog wel hoop dat om een uur of één... dat percentage nog wat omhoog gaat. Dat is wel vervelend, want het is toch een spannende tijd. Hoe kan dat nou? Net vervelend. En we hebben dit ook, ook niet kunnen voorzien. Uh, in 2009 hebben we ook problemen gehad met uh, het inloggen op digitale toetsen. Toen hebben we natuurlijk allerlei maatregelen getroffen om dit te voorkomen in de toekomst. Vorig jaar geen centje pijn en ging het allemaal geruisloos. En ineens dit jaar gebeurde er iets. Nou heb ik gehoord dat het CITO verhuisd is op 3 januari. Ja. Um, zou het daaraan kunnen liggen? Nou, niet aan de verhuizing zich, maar wel uh, dat we van een heel andere uh, ICT-systemen gebruik maken. En dat zou een oorzaak kunnen zijn. En dat zoeken we uiteraard uit. Dat test je dan toch even, denk ik dan? Ja, dat was inderdaad uh, veel verstandiger geweest om dat toch nog even van tevoren te testen. Dat is niet gebeurd? Het is in ieder geval onvoldoende gebeurd. Ja, met de gebakken peren van vanochtend. Nou, u hoopt dat het allemaal uh, goed komt. Leerlingen die nou last hebben gehad van die problemen... krijgen die nou uh, compensatie, krijgen die bonuspunten? Hoe uh, moet ik me dat voorstellen? <laughs> ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar uh, zo werkt het niet, helaas. Uh, die krijgen geen bonuspunten, maar die kunnen natuurlijk wel vanmiddag verder gaan uh, als ze één keer begonnen zijn. Want ik wil nog wel even erbij vertellen, als ze een aantal taken gemaakt hebben en opgehouden zijn, dan zijn die gegevens absoluut niet weg. Die zijn gewoon bewaard gebleven. Dus er is niks verloren van wat er gemaakt is vandaag. Lisbeth van Litsenburg van CITO. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een veehouder in Overijssel... 43 koeien, stieren en kalveren in bewaring genomen. De dieren zijn verwaarloosd. En er werden ook bij die boer drie kadavers aangetroffen. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt. In de stal liep de mest over de roosters en was het voer van de dieren beschimmeld. De dieren zijn ondergebracht uh, bij andere veehouders. VWA-controleurs bezochten de Overijsselse veehouder na een melding. En het KNMI waarschuwt voor: u voelt te maken komen ijzel aan het eind van de middag en in de avond vooral in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land kan door bevriezing van natte weggedeelten het verraderlijk glad worden. In het westen wordt het niet glad, zegt het KNMI. Daar blijft het boven nul. Sport. Nasser Chatli van FC Twente gaat uitkomen voor de nationale voetbalploeg van België. 21-jarige Chatli kon voor zowel België als Marokko uitkomen... maar hij heeft nu gekozen voor de ploeg van Georges Lekens. De in Luik geboren Chudli heeft zijn roots in Marokko... maar hij denkt dat hij bij het nationale elftal van België meer succes kan halen. Chatli stapte afgelopen zomer over van AGOVV naar FC Twente... en bondscoach Lekens heeft Chatli al opgenomen in zijn voorselectie... voor het nu met Finland op 9 februari. Het nieuwe Formule 1-team van Red Bull heeft op het circuit van Valencia... de nieuwe auto gepresenteerd, de Bolide, de RB7. Daarmee hoopt de renstal op een herhaling van het succesvolle seizoen van 2010... waarin de Duitser Sebastian Vettel de wereldtitel veroverde... en de Australiër Mark Webber als derde eindigde. Straks vanaf half vijf uh, het Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdiek. Lucella, wat wil we jij weten voor die avonduitzending? Nou, duizenden kinderen konden vandaag met de computer de CITO-toets doen, zoals wij eerder hoorden. En daar waren nogal wat problemen mee vanochtend. Wat wij graag willen horen van de luisteraar vanavond is, wat is uw ervaring daarmee geweest? Reageer via Twitter, het NOS Radio 1 of ga naar ons webblog op nos.nl. En die reacties nemen wij mee in onze uitzending... die, zoals je al zei, om half vijf begint. Dankjewel, Lucella Tot straks. Het is 13 over 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuwste. Druk op president Mubarak om af te treden groeit met het uur. Op het Tahrirplein in Cairo staan nu honderdduizenden mensen. Iran wijst de kritiek op executies van de hand. En het online maken van de CITO-toets is vanochtend getroffen door een storing. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV, Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het kan tegenwoordig uw eigen DNA opsturen naar een Amerikaans bedrijf en u krijgt in no time een lijst met potentiële gezondheidsrisico's. Retour. Hoe werkt dat nou precies? En is het eigenlijk wel wenselijk? Daarover zometeen moleculair bioloog en wetenschapsjournalist Hitte Boersma. Deel 2 van het radiodagboek van prinses Laurentien... die zich dus graag inzet voor mensen die het moeilijk hebben. En dat zat er bij haar al vroeg in. Een man die in een restaurant in Eentje zat... toen ik met mijn, met mijn ouders en broer met vakantie was. En toen heb ik hem erbij gehaald... of hij bij ons aan tafel mocht komen. En er zijn verschillen van dat soort voorbeelden. En na half twee is er stand.nl en dat gaat vandaag over de oproep van het Centraal Joodse Overleg. Dat wil dat tegen iedereen die de holocaust ontkent, snelrecht wordt toegepast. Ze komen met de oproep aan de vooravond van een debat in de Kamer over het toenemende antisemitisme in Nederland. Er zijn ook mensen die in het kader van de vrijheid van meningsuiting vinden dat je alles mag zeggen. En dus ook mag ontkennen. De stelling. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. en moet snelrecht worden toegepast bij holocaustontkenning.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 Sinds de wetenschap erin is geslaagd om ons DNA te ontleden... gaat er een hele nieuwe wereld open. De mysterieuze wereld van de genen... is nu ook buiten de medische en juridische wereld toegankelijk. Letterlijk namelijk, want u kunt uw DNA laten onderzoeken... om te kijken wat voor eventuele gevaren er voor u op de loer liggen. Moleculair bioloog en wetenschapsjournalist Hidde Boersma. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je hebt zo'n test gedaan, hè? Ja, uh, ik zit er middenin op dit moment. Mijn uh, DNA ligt nu in Amerika... En daar wordt het geanalyseerd. En over ja. een paar weken verwacht ik de resultaten. Je hebt nog geen alarmerend telefoontje? Nog daar Nog niks. Nee. Nee. Zit je wel nu met angst en beven te wachten? Dan? Uh, dat valt op zich wel mee. Uh, vooral omdat ik vind dat uh, nou, het allemaal een beetje overtrokken wordt... hoe eng het allemaal is. DNA is niet determinerend. Dus uh, je krijgt alleen maar wat risicofactoren. En die moet je ook weer niet overdrijven. Heel veel van die risicofactoren die weet je al een beetje. En dat betekent dat je gezond moet eten. En minder moet sporten om bijvoorbeeld geen hart- en vaatziekten te krijgen. Dus ik ben er niet heel erg bang voor. Nee. La, laten we nou zo maar even, want, want wat voor eventueel uh, gevaar. Of wat voor eventuele uh, angsten daaruit voort kunnen komen. Laten we dat doen. Even hoe het, hoe het werkt. Uh, wat heb je precies gedaan? Nou, ik, uh, eigenlijk is het betrekkelijk simpel. Je surft naar zo'n uh, bedrijfje toe. Zo'n Amerikaans bedrijfje. En je bestelt een pakketje. En dan krijg je een pakketje toegestuurd en daar moet je iets van 5 milliliter spuug in verzamelen. En dat gaat weer met de post terug. En dat duurt dan een paar weken, iets van vier tot zes weken. En dan analyseert zij het. En dan nou ja, je krijgt een soort inlogcode voor die site. En als, zodra, het, nou ja, zodra zij klaar zijn met die analyse, dan krijg jij de resultaten op het presenteerblaadje ja. achter de login. Ja, dus ook, want dat is natuurlijk ook een van de dingen die onmiddellijk om opkomt. Op de privacy. Daar ben je ook niet bang voor. Nee, ja. Daar moet je natuurlijk altijd rekening mee houden, maar zulke bedrijven zijn natuurlijk wel gewoon heel erg aan de wet uh, gelimiteerd dat ze niks met die gegevens mogen doen. Het zijn jouw gegevens. Maar ja, het risico dat het op straat komt liggen, is er altijd met alles wat je in de computer doet, is het risico er. Maar goed, dat risico neem ik voor lief. Ja. Uh, ook, ook vanwege je achtergrond natuurlijk, je wil eens gewoon weten hoe dit hier, uh, hoe dat allemaal werkt. Ja. Uh, waar, waar gaan zij op testen? Nou, dat is de, de resultaten zijn eigenlijk een beetje in vier categorieën op te delen. Allereerst uh, nou, je risico's op bepaalde ziekten, zoals uh, suikerziekten en hart- en vaatziekten, maar ook dingen als duimkanker en maagkanker. Uh, tweede is dat ze ook testen waar je eigenlijk nou ja, waar je voorouders vandaan komen. Maar dat gaat nog heel grof: van: komen ze uit Europa of komen ze uit uh, Azië. Uh, je gevoeligheid voor medicijnen. Want er zijn heel veel medicijnen, bijvoorbeeld antidepressiva en bloeddrukverlagers die alleen bij een bepaalde groep mensen werken die nou, bepaalde genetische kenmerken hebben. En daar kunnen ze op testen van nou, welke antidepressieven... zullen voor jou het beste werken. En dan zijn er nog wat leuke dingen, zoals uh, ben je een zoete kou... of ben je een marathonloper of een sprinter. Dat soort dingen dat kan je ook al uit je DNA halen voor een deel. ja, ja Ik wou zeggen, of dat weet je vaak wel. Hè? Dat weet je, heel ja. veel van die dingen weet je ook al ja. ja. Maar ja. ik las bijvoorbeeld ook dat je de, de, de eventuele aanleg... voor criminaliteit uh, kunnen zijn ja, vaststellen. Ik, voor mij testen ze dat bij dit uh, pakketje niet. Maar daar zijn genen gevonden, inderdaad... die gelinkt zijn aan de agressiviteit. En er is zelfs een verhaal in... Uh, Italië dat er iemand al mindere uh, straf heeft gekregen omdat hij het agressiviteitsgen uh, had. <laughs> en dat ging mij dan een beetje ver, want uh, genen ontslaan je natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid. Nee. Dat is, uh, nee. wat, wat kost het eigenlijk? Uh, nu 200 dollar. Ik had een kestaanbieding voor 100 dollar, maar uh, <laughs> het is nu een normaal kost het 200 dollar om het te laten doen. Oké, okay, dus 100 dollar. Je hebt iets van 75 euro betaald. Ja, precies. En ja. dan goed met verschepingen bij. Komt het uiteindelijk op iets van 150 of zo? Ja, En dat kan alleen in Amerika? Nou, er zijn ook wel uh, bedrijfjes. Ik weet dat er een IJslands bedrijf is die, die dat doet. En er zullen eigenlijk denk ik ook wel Europese bedrijfjes uh, zijn. Degene waar ik het gedaan heb is een van de pioniers. Die bestaat al iets van vijf jaar of zo. En langzamerhand wordt het steeds groter en komen de nieuwe bedrijfjes. Dus het zal zelfs denk ik misschien wel in Nederland zijn... al weet ik er geen voorbeelden. Goed, de afgelopen kerstdagen, ik stel me dat zo voor... jullie zitten met z'n allen lekker aan de kerstdis... en jij legt dit op tafel bij je familie. Die, die, die ook zullen denken van... wacht even, dit gaat ook zoiets over ons zeggen ja, straks. Nou, dat is heel belangrijk. Voordat je zo'n test laat doen... moet je dat zeker overleggen met je, met je ouders en met je familie, uh, met zussen. Want ja, de genetische resultaten die jij hebt... kunnen ook gelden voor... Uh, je familieleden. Ja. Stel dat je een hoge kans hebt op uh, borstkanker of zo. Uh, ja, voor een man hoeft dat dan niet zo ernstig te zijn. Maar het kan zijn dat ja, je zussen dat ook hebben. Dus uh, voordat je zoiets doet moet je heel goed. En hoe reageerden ze? Ja, zij, uh, ik heb ze heel erg uitgelegd uh, dat de risico's niet zo groot waren... als sommige mensen denken. Dat DNA is niet determinerend. En bijvoorbeeld de kans dat ik Alzheimer, een grote kans op Alzheimer heb... is gewoon niet zo groot, omdat het in mijn familie niet voorkomt. Hetzelfde geldt voor heel veel van die kankers. Dus heel veel van die risico's die uit zo'n test komen, die, um, ja, die kan je al uit de familiegeschiedenis halen. Ja. Dus maar... zij... Ja, we waren snel overtuigd van, nou ja, je kan het okay. doen... maar je moet inderdaad wel ook de gegevens... als je echt iets ernstigs tegenkomt, moet je de gegevens wel delen. Ja. En bekijk, het gaat natuurlijk ook vooral om de interpretatie. Jij hebt uh, daarin doorgeleerd, zeg maar. Hè? Dus jij kan, ja. kan ook die verbanden leggen. Jij zegt al een paar keer, het is niet determinerend. Nou ja, goed, ik denk dat mijn buurvrouw ook niet eens weet wat het is, bijvoorbeeld. Nee, dat is... Uh, dus dat dus is wil, zeker, je, je, krijgt, je krijgt een uitslag over, uh, ik noem wat, darmkanker. Uh, zoveel procent kans daarop. Ja, wat zegt dat? Ja, dat, dat is inderdaad voor hetgene waar ik eigenlijk ook meest zorgen om maak... is dat... Uh, die, die testen die worden zo goedkoper, het gaat waarschijnlijk nog wel goedkoper worden... dat iedereen het kan doen zonder dat mensen weten hoe ze het moeten interpreteren... of die risico's uh, moeten inschatten. Want het is zo, je krijgt bijvoorbeeld testen terug inderdaad... dat je een 80% hogere kans hebt op weet ik veel, hart- en vaatziekten. Maar dat betekent eigenlijk maar dat de kans verhoogt van normaal 1% naar 1,8%. Maar als je die cijfers ziet, kan je inderdaad heel erg in paniek raken. Ja. Dus het is heel belangrijk, denk ik, dat het gewoon nu... Ja, die testjes zijn er, die zullen er blijven. Dat het heel belangrijk is dat het ja, maatschappelijke debat wordt gevoerd... dat mensen begrijpen hoe je die hoe je die risico's moet inschatten. Ja, maar ik wil voor je het weet, gaan mensen inderdaad allemaal uh, vreselijke dingen doen. Bij zichzelf, misschien wel van de, van de toren springen. Van, Nou, Precies, ik, heb, ik, heb ja. geen, ik heb nog een paar jaar te leven als ik dit al die percentages bij elkaar optel. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, natuurlijk. Nee, klopt. En dat is dus heel. Het is daarom ook heel belangrijk de komende tijd dat gewoon dit soort uh, discussies gevoerd worden. Maar dat ook dit soort testjes eigenlijk worden geïntegreerd in de gezondheidszorg. Dat er dus een dokter bij betrokken is. Dus je moet echt gewoon als gezondheidszorg moet je die testjes omhelzen. En zorgen dat. Ja, mensen dat niet in een uppie zonder nazorg, zonder dokter nee. erbij gaan doen. Maar ja, goed, ik zie die dokters ook al uh, nu flapperen met de oren. Van, die hebben het al hartstikke druk. En dan komt er straks, uh, Jan, met zo'n test binnen. Ja, kijk eens dokter wat ik allemaal heb. Ja, ja, dat is dus echt het risico. Daarom is het denk ik belangrijk dat, uh, nou ja, dat zou ik zeggen, de mensen uh, ja, gaan begrijpen hoe ze dat moeten interpreteren. Ja. Dat begint gewoon bij, bij uitleggen. Hoe, hoe betrouwbaar zijn eigenlijk die gegevens die dat bedrijf aanlevert? Want daar weten we toch eigenlijk ook niks van? Uh, Want dat zijn die nou, commerciële jongens die zoveel mogelijk van die testen willen verkopen. Klopt, ja. Nou, dat, dat doen zij nog wel redelijk goed. Je krijgt, uh, dat is natuurlijk ook weer, dat kan ik dan wel een beetje interpreteren, maar dat is natuurlijk ook wel moeilijk. Er zijn heel veel, uh, bij elke test staat een aantal sterretjes van hoe goed de studie was die dat aantoonde. Dus zijn het vier sterretjes, dan is het een hele grote populatieproef en dan zijn de resultaten heel erg betrouwbaar. Maar je hebt ook tot en met maar één sterretje en dan is het een heel klein en dan is er één studie geweest die het gedaan heeft. Dus dan moet je echt rekening mee houden dat sommige dingen gewoon nog niet gelijk de waarheid zijn. Nee, nee. Je moet het echt wel een beetje met een korretje zout nemen. Het kan interessant zijn. Maar... Wat is het plan nu wat jij want Ik begrijp dat je test nog niet, testresultaten nog niet terug hebt. Hè? Nee, nee ik, uh, dat duurt denk ik nu nog een week of vier of zo. En wat ik daarmee wil doen is eigenlijk gewoon uh, nou ja, artikelen erover schrijven en gewoon daarmee naar buiten treden. Om uh, ja, te zorgen dat dat een beetje in de media, gewoon in het, uh, bij het publiek gaat leven. Dat dit soort dingen eraan zitten te komen. En dat nou, ja, hoop ik dat mensen dan langzaam begrijpen wat de risico's en wat de kansen ook zijn voor ja. dit soort uh, testjes. Ik hoop wel dat het testresultaat zodanig is dat je er nog de tijd voor hebt. Uh, ja, dat, dat de... hoop ik ook. Ja, ja, ik ben er niet zo heel Word, bang voor. Worden er, niet... er veel grappen over gemaakt in je omgeving of niet? Nou, dat valt eigenlijk maar. Heel veel mensen vinden het hartstikke interessant. Heel veel mensen die ook ja. geen, nou, geen biologie hebben gestudeerd, die, die zijn er ook... Eigenlijk in het begin heel bang voor, totdat je uitlegt wat, uh, nou, dat het allemaal wel meevalt. En mensen zijn vooral heel erg geïnteresseerd. Ja. En heel erg nieuwsgierig over wanneer dat echt uh, ja. Ja, zo breed... Uh... Goed, no, nog een paar weken en dan uh, nog in spanning zitten en dan weet je dus hoe het zit. En dan gaan we daar meer van horen van jou, want ja. je wil dat debat op gang brengen. Ja, ik, ja. ik vind het een mooi verhaal, dank uh, daarvoor. Hidde Boersma was dat. Uh, de site trouwens van het bedrijf waar hij het heeft laten doen, maar er zijn er dus nog veel meer. Uh, www.23andme.com uh, 23andme.com Com, mocht u ook daar naartoe willen om zo'n test te laten doen. Het Radio Dagboek. Deze week met... Laurentine van Oranje... En deze week staat eigenlijk centraal de presentatie van mijn nieuwe boek... Mr. Finney en de andere kant van het water. Zij studeerde journalistiek in Amerika en daar kwam ze voor het eerst in aanraking met laaggeletterden. In Nederland kunnen anderhalf miljoen mensen tussen de 16 en 74 slecht of niet lezen of schrijven. Uh, hoe moeilijk die mensen het hebben, dat valt prinses Laurentien op als ze een nieuw bankpasje gaat aanvragen. En hoe gaat een prinses in Brussel van haar huis naar de bank? Ik op de fiets van mijn dochter, want... Het <laughs> zag er heel komisch uit. Klein. <laughs> Het was een noodgeet, maar ik ben ook wel redelijk sportief. Um, tennissen, uh, skiën natuurlijk een aantal keer per, keer per jaar, maar ook uh, fitness, ook met de wie, vooral dansen, met de kinderen. <laughs> en soms ook stiekem alleen. Je komt voor een vervanging van mijn digipass. <laughs> Voilà, ici je veux voor iemand die zich dus net zeker voelt over zijn lezen en schrijven, is dit dus een enorme moeilijke handeling. Bijvoorbeeld dat contract van zo'n digipas, waar ik even heel simpel mijn handtekening op zet. Ik doe dat even en we gaan eraan voorbij. Dat iemand dan denkt van ja, waar zet ik een handtekening onder? En dat is dus een enorm groot probleem. In Amerika, 23 jaar geleden, toen ik een radioreportage maakte... Uh, over volwassenen die op latere leeftijd hadden leren lezen en schrijven. En ze hadden een boekje uitgebracht. Um, Painting our lives with words. En uh, dat was een boekje met gedichten die ze zelf hadden geschreven. En ik weet nog steeds de emotie die er in die zaal heerste... die ik nu natuurlijk in Nederland ook heel veel ben tegengekomen. Namelijk wat het met mensen doet om te leren lezen en schrijven. De wereld die voor ze gaat. En dat leven weer aandurven. Zo groot is het echt dat als je bedenkt dat je op allerlei momenten... wel 10, 20 keer per dag je angstig moet voelen over iets wat je niet kunt... Ja, dan wordt het leven dus één grote drempel... Wat we dus doen, in het is ongelooflijk dat de ik denk dat ik het al vijf Wat de douche doen met Stichting Lezen en Schrijven en heel veel van onze partners in Nederland... ...is precies bijvoorbeeld zo'n medewerkster waar we nu mee staan... ...om te zorgen dat binnen bedrijven die met klanten contact hebben, om hen bewuster van te zijn... ...er kunnen dus mensen aan uw balie komen die niet kunnen lezen of schrijven of rekenen. En het is dus een kwestie van dat even bijbrengen. Dat ze dan met de juiste manier daarmee om weten te gaan. Zodat je die mensen niet verliest. En dus op die manier toch ze kan helpen om deel te nemen aan de samenleving. Ik wil ten eerste wil ik helemaal niet uh, de pretentie hebben dat ik weet hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven. Maar... Op mijn zestiende op mijn ben ik met mijn, uh, met mijn ouders naar Japan verhuisd. En daar heb ik toen zelf voor gekozen om naar de Franse school te gaan. Dus de eerste maanden begreep ik letterlijk helemaal niets... van wat er werd gezegd in de klas. En hoe klein en eenzaam je dan kunt voelen... dat gevoel, dat blijf je bij... dan krijgt in één keer het gevoel van uitsluiting... ja, dat komt dat heel dichtbij. Ik weet nog wel dat ik ook als klein meisje... Dat er verschillende momenten waren dat als ik dan een alleenstaand iemand, weet ik nog wel, een, een man die in een restaurant in zijn een eentje zat toen ik met mijn, met mijn ouders en broer met vakantie was. En dat vond ik zo zielig. Nou, die, man, die arme man die vond het waarschijnlijk heerlijk om in zijn eentje daar te zitten. En uh, toen heb ik hem daarbij uh, gehaald dat hij, of hij bij ons aan tafel mocht komen. En er zijn verschillende van dat soort voorbeelden. Dus, Interesse en belangstelling in de mensen om je heen zitten, denk ik toch wel in uh, van de jonge wateren. Ik <mussion> de en daar gaat ze weer. Prinses Laurentien in haar radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Op dit moment ongeveer geeft zij een persconferentie over de Europese aanpak van laaggeletterdheid. En hoe dat allemaal gaat, uh, daar hoort u morgen over in deel 3 van het radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Er moet snel recht worden toegepast bij holocaustontkenning. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Laat het weten via de bekende kanalen. Daar gaan we zometeen over doorpraten. Nu eerst Onno Duiven wit Radio 1 Het NOS-journaal. De Egyptische president Mubarak moet uiterlijk vrijdag opstappen. Dat heeft oppositieleider El Baradei gezegd... op de dag dat het protest tegen Mubarak tot een hoogtepunt moet komen. Op en rond het Tahrirplein in Cairo hebben zich meer dan 100.000 mensen verzameld... en ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Voor zover bekend verloopt het protest vreedzaam en houdt het leger zich afzijdig. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist... tegen de man die eind 2008, begin 2009, Lelystad onveilig maakte...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 En het KNMI waarschuwt voor ijzel aan het eind van de middag... en in de avond, vooral in het noordoosten, oosten en zuidoosten van het land... kan het door bevriezing van natte weggedeelten verraderlijk glad worden. In het westen wordt het niet glad, omdat het daar boven nul blijft. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Berg. Het Centraal Joodse Overleg heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen om het toenemende antisemitisme een halt toe te roepen. Het Centraal Joodse Overleg wil dat snelrecht wordt toegepast tegen iedereen die de holocaust ontkent. Door het toenemende antisemitisme in Nederland zou er voor orthodoxe Joden in Nederland geen plaats meer zijn. Al dus bolkensteen. Rot je rotjood, Gamazali-jood aan het gas. Ze zijn zeer ontwikkeld in de. Vocabulaire van de scheldwoorden. Ik vind op zichzelf dat als iemand zegt. Ik denk dat die holocaust niet had plaatsgevonden, dat hij dat moet kunnen zeggen. En dan zijn er bibliotheken vol met bewijs dat hij wel had plaatsgevonden. Dus die persoon zal dan bestreden worden in het maatschappelijk debat. Ja, we kennen het snelrecht al van de oude en nieuw Dalen. Maar nu moet het dus ook gelden voor mensen die de holocaust ontkennen, vindt het CJO. Is dat een goed idee of is het snelrecht daar niet voor bestemd? Ik praat daarover met Ruben Vis, die is secretaris van dat Centraal Overleg. Dag meneer Vis. goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes, mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Uh, straks uitgebreide tijd natuurlijk om uh, op de kwestie hier verder in te gaan. Hier is de eerste. Ik word ook geregeld uitgescholden. Ja. De vrijheid van meningsuiting gaat boven alles. Nee. De enige die joden joden mogen roepen zijn Ajax-supporters. Nee. Goed. Nou, u mag thuis, uh, of waar u ook bent, ook natuurlijk meepraten over onze stelling. Die luidt dus en moet snel recht worden toegepast bij holocaustontkenning. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar atstand.nl. Ja, u bent de uh, initiator, laten we zeggen, van die, uh, van die brief als Centraal Joods overleg. Dus ik neem aan dat u het eens bent met die stelling. Er moet snel recht worden toegepast bij holocaust -ontkenring. Ja, dat en is kun, juist. Kun u eens uitleggen waarom? Um, omdat het zo gemakkelijk gaat. Omdat het zo gemakkelijk lijkt om dat maar te kunnen roepen omdat het uitingen van holocaustontkenning zo veelvuldig voorkomen dat wij hebben gezegd als Centraal overleg um, het verdient aanbeveling om waar mogelijk snelrecht toe te passen. En dat te combineren met een taakstraf, taakstraf die daaraan gerelateerd is. Zoals bijvoorbeeld? Um, een zodanige taakstraf dat degene die wordt veroordeeld in dat snelrecht uh, besef krijgt van wat hij eigenlijk verkeerd heeft gedaan en met de neus op de feiten wordt gedrukt... en geconfronteerd wordt met de impact van zijn uitspraken of zijn uitlatingen. Maar wat, noemt u zo bijvoorbeeld? wat zou zo'n straf kunnen zijn dan bijvoorbeeld? Dat zou een, een, een, een, een, een, bijvoorbeeld een verplichting zijn... om een bezoek te brengen aan het uh, kamp Westerbork... Nationaal monument kamp Westerbork, waar mm -hmm. vandaan de Joden zijn gedeporteerd naar, uh, naar de concentratiekampen. Uh, dat zou kunnen zijn om te gaan praten... Uh, een gesprek te hebben met overlevenden... of films te zien, documentaires te zien... over uh, de betekenis en datgene wat gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog... Ja. in de Holocaust. Nog even naar het instrument van het snelrecht. Hè? Want dat noemt u specifiek... Uh, ik dacht dat dat toch vooral bedoeld was voor lik-op-stuk-beleid. Dus dan moet je ook wel echt, laten we zeggen, iemand daadwerkelijk dingen roepen, uh, zien roepen of schreeuwen. Dat klopt in zekere zin. Ja, je moet natuurlijk uh, onmiddellijk op kunnen treden en niet uh, de boel maar op zijn beloop laten. Het gaat vaak om hele snelle uitingen. die ook in de virtuele wereld worden gedaan, sociale media, sociale netwerken, uh, op internet. En uh, ja, als je nog eens een paar maanden later iemand op aanspreekt, dan, dan, dan, ver, dan is het bij diegene zelf al vervaagd om te weten hoe snel mensen uh, uh, uitingen doen op, uh, op Facebook, Twitter, uh, noem maar op. Het ja. um, is aan de vooravond van het debat morgen in de Kamer, Het gaat over het antisemitisme en hoe, hoe daarmee omgegaan wordt. Misschien even uh, daar naartoe, want uh, hoe, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Is, is, is, het neemt al toe. Ja, we zien dat er in alle registraties van discriminatoren activiteiten, incidenten, van antisemitisme dus ook, zien we een gestage groei. Als dus je bedenkt dat dat 20 jaar geleden, ten opzichte van 20 jaar geleden, is er sprake van, van meer dan een verdubbeling van het aantal incidenten. En als je dat natuurlijk over een aantal jaren uitspreidt, dan valt dat wat minder op. Maar als je de lijn zou trekken, als je een grafiek zou maken, dan zie je dat de aantal incidenten die uh, geregistreerd worden, uh, groeit. Ja. En, en hoeveel zijn dat er dan bijvoorbeeld in 2010? Um, dat is uh, wat gene, ja, De verschillende uh, registraties geven natuurlijk verschillende uh, gegevens... maar je moet denken aan uh, tussen de 150 en 180 uh, incidenten die, uh, die gemeld worden. Uh -huh. en, en wie doen dat dan vooral? Dat is heel divers. Dat ligt er ook aan waar die, uh, waar die uitingen plaatsvinden... waar die gebeurtenissen plaatsvinden... Uh, dat kan op straat zijn, uh, maar dat kan dus ook in, uh, uh, op het werk zijn. Dat kan in het uitgaansleven zijn. En daar komt nu dus ook bij, uh, zoals uh, bekend, dat het uh, op internet is. En als je kijkt wat voor een uitingen er gedaan worden, juist op internet. Uh, ik heb dat dus bijgehouden. En je ziet in een week tijd, uh, zie je wel honderd uh, verschillende mensen... Die uh, uitspraken doen als uh, Hamas, Hamas, Joden aan het gas, uh, uh, de trein naar Auschwitz, uh, ontkenning van de holocaust op andere manieren, bagatellisering ook van de hol holocaust. En uh -huh. dat is toch een enorm aantal. Uh, alleen het Nederlands taalgebied, alleen Nederlandse twitteraars. Ja. En, want heel gauw bestaat dan de neiging om te denken: van ja, dat zijn die jongetjes die ook in die wijken voor allerlei problemen zorgen. Uh, uh, Marokkaanse jongens over het algemeen. Is dat inderdaad die club die dat doet of zijn, is, dat, is dat nog veel diverser? Nou, soms hebben mensen aliassen en, en, en niet uh, hun eigen identiteit, dus je kunt het niet altijd zeggen. Maar als je kijkt naar wat er op internet plaatsvindt, dan zijn het zowel allochtonen als autogtonen uh, jongeren van verschillende achtergronden. Mm. En ook volwassenen, trouwens. Ja. En, en speelt zich dat alleen in de grote steden af of, of gaat dat ook de provincie in? Nee, het uh, antisemitisme zoals we dat uh, nu ervaren deze tijd is een, is een landelijk probleem. Is ook op andere plaatsen dan alleen de grote steden. Ja. Overal uh, zie je dat uh, zich manifesteren. En ik vroeg u net bij die keuzes: hè, van ik, ik word ook geregeld uitgescholden. En u zei volmondig ja. K kunt u daar eens voorbeelden van geven? Hoe gaat dat dan? Ja, het is, het, het is natuurlijk of ja of nee. En uh, het gebeurt mij ook. En uh, dat, uh, dat uh, gewoon als je over straat loopt en als je herkenmer bent uh, omdat je joods bent, dan kan je dat uh, zomaar gebeuren. Ja, er is veel gezegd over dat boek hè, Het verval van Manfred Gerstenveld... waar ook Frits Bolkestein een voorwoord had uh, geschreven. Uh, die, die daarin zei, of misschien die dat later nog wel weer een beetje uh, verzachten eigenlijk... maar die zei eigenlijk van, uh, ja, ik raad uh, bewuste Joden, zoals hij dat noemde... aan uh, dat ze hun kinderen laten verhuizen naar uh, Amerika of Israël. Wat, wat vond u van die uitspraak? Nou, het is een... Uh... Het is een waarschuwend woord hè, van, van, van Bolkestein. En Bolkestein is iemand die, uh, die, zijn, die zijn woorden heel bewust kiest. Heel, heel, heel daarover over nadenkt. Um, wat hij geprobeerd heeft duidelijk te maken... is dat hij verwacht dat de ontwikkelingen in de maatschappij... Uh, zodanig zullen zijn dat het, uh, het klimaat verslechtert... voor mensen die herkenbaar zijn uh, door hun uiterlijk... of door een andere uh, aspecten van, uh, dat ze Jood zijn. En... Ik moet zeggen dat uh, als je met je jongelui spreekt, met scholieren spreekt... die op uh, scholen zitten in het hele land... Um, ja, dat um, ze wel eens verdacht worden ervan Joods te zijn of ze zijn zelf Joods. Dat dat uh, voor hen op problemen uh, uh, treft. Dat, uh -huh. ze, dat ze in de problemen komen daarover. Um, of het zo'n vaart zal lopen als Bolkestein zegt, weet ik niet. Maar wat ik wel erg opmerkelijk vond is dat hij zegt... ja, als overheid denk ik... hij is niet zelf de overheid, maar hij heeft natuurlijk heel lang... Daarin uh, gewerkt en actief geweest, zowel op Europees niveau als in de Kamer en als minister en wat iets meer zij, Zegt hij. Ja, ik betwijfel of de overheid daar een, een halt aan kan toeroepen. En dat is wel een heel pessimistisch uh, nou. wereldbeeld voor wat Nederland betreft. Nou ja, en, en zijn oproep is natuurlijk toch wel uh, ja, opmerkelijk. Want uh, daar kwam ook gelijk een reactie trouwens op van de directeur van het Joods Historisch Museum. Die zei van ja, moet je nou op zo'n moment dan wegrennen? En, en, uh, en dat is uh, zeg maar te emigreren. Dat is natuurlijk geen antwoord op, uh, op dat antisemitisme. Want nee. dan krijgen ze nog gelijk ook eigenlijk. Nee. Nee, dat is natuurlijk geen antwoord op antisemitisme. Daarom hebben we ook een, een brief gestuurd aan de Kamer... die daar morgen over debatteert. We hebben een aantal punten naar voren gebracht... waarvan wij zeggen, deze punten moet je in ieder geval implementeren. Deze punten moet je in ieder geval ja, bij de kop nemen... om te zorgen dat deze samenleving uh, een prettig verblijf blijft... voor uh, de Joodse Nederlanders. Ja, ik heb die brief hier ook voor me liggen. Die punten dat zijn, dat zijn er zes, hè, geloof ik. Uh, registratie moeten komen... Uh, geen schrappen, groepsbelediging aanzetten tot haat. Wat, wat, wat bedoelt u daarmee? Ja, er, er laait zo nu en dan weer discussie op of de groepsbelediging, dus het beledigen van een groep mensen op basis van ras, geloof enzovoort, uh, niet geschrapt moet worden uit het wetboek van strafrecht. En uh, wij vinden dat Centraal Overleg een onbegrijpelijk voorstel. Ja, dus daar moet dan gebeuren. Nou, in ieder geval dat snelrecht bij ontkenning van de holocaust. U vindt ook dat de voetbalwet toegepast moet worden... want u wilt ook af van die spreekkoren in de stadions. Ja, we willen af van de spreekkoren in de stadions. En de, de, een, een, een bron, niet de bron, maar een bron voor de problematiek... zoals we dat op straat tegenkomen... is het feit dat er jarenlang geroepen kon worden in de stadions over Joden... datgene wat men maar wilde. Onbegrijpelijke zaak, daar is niet tegen opgetreden. Daar is nu een voetbalwet sinds vorig jaar. En die voetbalwet zou primair natuurlijk moeten worden toegepast in de voetbalstadions... Als, als dat soort uitingen worden gedaan. Dus niet alleen als er fysiek geweld wordt gebruikt... en uh, rellentrappen en al dat soort dingen meer... maar ook als er spreekkoren zijn, antisemitische spreekoren op, wat dit betreft. Maar daarnaast, daarnaast vinden we dat de voetbalwet ook moet worden uh, toegepast... als er antisemitische uitingen zijn bij demonstraties. Dus buiten het voetbalgebeuren, want ook dat is... Uh, dat, dat zijn dingen die gebeuren. Uh, dan punt vijf is onderwijs en herdenking. Uh, dus uh, zoveel mogelijk onderwijs uh, geven over die zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. En dat ook uh, voortdurend herdenken. En als laatste staat er dan nog normatief gedrag overheid. Ja, dat klopt. We vinden dat uh, de taalverruwing uh, en, en de, hoe men met elkaar omgaat... Dat, uh, ja, daar moet men uh, misschien ook eens uh, over nadenken wat dat... Uh, dat dat wat zorgvuldiger kan. Uh, we moeten een, een, een overheid hebben... Die, die wat dat betreft ook... Uh, zijn steentje bijdraagt. Ja. Um, nog even naar de politiek. Hè? Want U, u hebt die, kamer, die, die, die, die brief naar de Kamer gestuurd. Wat verwacht u daar nu eigenlijk van? We, we horen net bijvoorbeeld Mark Rutte. Dat is tegenwoordig de premier. Hij deed die uitspraak toen als, uh, als fractievoorzitter... Van de, van de VVD. En Hij zei, ja, ik kan me in, in, in sommige situaties toch ook voorstellen... dat de vrijheid van meningsuiting... Uh, boven alles gaat. Dat denk je dus dingen mag zeggen die, die verder walgelijk zijn en vreselijk zijn. Maar het valt wel onder de uh, vrijheid van meningsuiting. Ja, dat is een uh, citaat geweest... wat hij voor, vervolgens wel weer genuanceerd heeft. En, uh, dus ik geloof niet dat het inmiddels nog zo ligt. Wat wij nu als we terugkeren naar... Nou ja, nou, laten we, laten we maar, bijvoorbeeld de PVV is natuurlijk een partij met, met iemand voorop... die, denk ik, uh, heel sympathiek staat tegenover uw, uh, tegenover uw brief. Die zal het daar helemaal mee eens zijn. Maar dat andere punt, die vrijheid van meningsuiting... als je kijkt wat hij zelf allemaal naar zijn oren geslingerd krijgt... van, van, uh, van, uh, van menigheen, uh, Wilders hebben we het nu over... dan zal hij toch ook zeggen, van, ja, daar, daar, daar sta ik toch ook wel voor. Ja, dat zal morgen in het debat wel blijken. Dat zal morgen in het debat blijken hoe, hoe, hoe, hoe dat aan de orde komt. Maar waar het ons om gaat als het gaat over de ontkenning van de holocaust... dan zien we dat het zo gemakkelijk gaat en dat het niet kamergeleerden zijn... maar dat het uh, gewoon in het in, in, in publieke domein uh, zo makkelijk geroepen wordt... over uh, zaken van de holocaust die ofwel uh, niet heeft bestaan... ofwel gebagatelliseerd worden of belachelijk wordt gemaakt... dat we zeggen daar moet je lik op beleid op, op, op, op toepassen... zodat degenen die dat allemaal maar uitkramen... heel snel en heel onmiddellijk geconfronteerd worden met hun eigen woorden... en ook uh, toep ja, toepasselijk nou. uh, daarop bestraft worden. Nou, André Rauvoet heeft u in ieder geval aan uw kant... want die heeft getwitterd dat uh, dat debat er is, dat dat belangrijk is... Uh, omdat hij zegt dat de bestrijding van antisemitisme... moet niet opgaan in algemene discriminatiebestrijding. En ja. daar bent u het mee eens? Ja, we ja. zien dat antisemitisme uh, heel oud is. Uh, joden wonen hier 400 jaar... Um, en het is een, een, een eeuwenoud uh, verschijnsel dat in de Holocaust zijn dieptepunt in de moderne geschiedenis heeft gevonden. En ja, de, de uitingen ook vandaag de dag bewijzen dat we een specifieke aanpak uh, zouden willen ten aanzien van de bestrijding van antisemitisme. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zometeen bij u terug om de reacties door te nemen. Um, stelling staat al een tijdje op onze site, dus er is al gereageerd. Al bijna 1400 mensen, zie ik. 49% is het eens met de stelling, 51% is het oneens. En die stelling luidt en moet snel recht worden toegepast bij holocaustontkenning. Stand.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, u spreekt met Colon uit Amsterdam... Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Op de eerste plaats is er al een woud van overheidsregels. Denk aan preventief fouilleren en noodverordeningen die bij de vleet worden afgekondigd. Niet alleen bij voetbalwedstrijden, maar ook in de demonstraties. Het recht op demonstraties staat uh, op de tocht. Kortom, de burgerrechten staan op dit met op grote schaal op de tocht. Het tweede punt is, we moeten weer leren naar elkaar te luisteren... en elkaar argumenten uh, wegen en vooral elkaars emoties laten uitspelen. Niet altijd, maar het kan gewoon doodzakelijk zijn. In deze maatschappij is het gewoon verboden om emoties te tonen. Derde punt wat ik wil maken is vooral dat snelrecht geen recht is. Dat wil zeggen, dat is onzorgvuldig recht. En bovendien, je krijgt blijkbaar twee soorten rechten. Snelrecht, waarbij je eigenlijk al veroordeeld bent om bij de straftoemeting uiteindelijk de straf net zo hoog zal worden als de tijd dat je voorrest hebt gezeten. Plus, er gaat de morele werking vanuit van dat recht. Daar ben je eigenlijk al bij voorbaat veroordeelt dus dat de, de, de rechtelijke macht en de advocatuur niet voldoende tijd krijgen om de zaak mm. voor te bereiden. Dus je wordt eigenlijk op een heel slechte manier van het recht bediend. Nou. Dank voor de bellen. Stomp.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk Amsterdam. Allereerst een algemene opmerking. Ik ben natuurlijk. Net als de heer Vries, ik vind dat hij trouwens fantastisch verwoord. helemaal eens dat de holocaust we kennen, iets heel erg kwaads is. Maar daarom juist ben ik het oneens met de stelling. Ik moet geen snelrecht zijn. En waarom? De heer Vis maakt duidelijk dat hij een hele brave man moet zijn, want hij is kennelijk zelf nooit in zijn leven gestraft. Een van de ergste dingen van een straf kan zijn als iemand niet weet waar je aan toe is. Ik zou dus willen pleiten voor een super langzaam recht bij holocaustontkenning, zodat het heel lang duurt voordat de daders weten precies waar ze aan toe zijn. dat ze daar heel lang mee moeten leven, heel lang over kunnen denken. Want als het snelrecht is, dan zijn ze de dat zijn dus overaf. Ja. En dan is het voorbij. Dus ja. ik zou willen zeggen... Super komt nou natuurlijk ook nog bij wat mijn de vorige spreker heeft gezegd. Het snelrecht dat kan leiden tot onzorgvuldigheid op juridisch gebied. Dus daarom ben ik er ja. oneens met de stelling. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo, met Geerso Davita. Zeg maar. Uh, nou, ik ben tegen de stelling. Het gaat om probleem het is het snelrecht. Uw studiogast die zegt, ja, dit verschijnsel, dus het antisemitisme, dat komt heel veel voor. Dus dan snelrecht. Maar bijvoorbeeld als mensen afval op straat gooien, dat komt ook heel veel voor. Nou, dan zou je niet eens goed ook kunnen zeggen, nou laten we daar ook eens een halfjaartje snel, snelrecht voor gaan toepassen, begrijpt u? U bedoelt eigenlijk dat de, de, de, de laten we zeggen, de grens voor snelrecht uh, dan, dan vervaagt? Ja, want het is al met allerlei ambulancemedewerkers, politiemedewerkers die vallen in snelrecht. Uh, overlast tijdens de jaarwisseling valt in snelrecht. Nou, uh, ik denk dat we binnenkort met Bali-medewerkers bij de overheid die gaan daar invallen. Hmm. En nou het, dat gaat eindeloos door. Goed, dank u. Stam.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met mevrouw Taler uit Rotterdam. Ik vind het een in- en in gebeuren. Vooral omdat we elk jaar een, een dode herdenking hebben op de dam. Prachtig geworden. Dit mag nooit meer gebeuren, nooit meer. En nou blijkt dat er in Amsterdam al jaren een grote ellende is. Meneer, grote boel eruit. Gooit ze eruit, die niets met Nederland hebben, die dit doen. Mm. Goed, ja. dank u wel mevrouw de goedemiddag. Ben ik er naar weer? Ja. Oh, ik schreef meteen op eten, we zijn een nieuw bier Ja, de vorige sprekers hebben mij eigenlijk zo'n beetje het gras voor de voeten weggemaakt. Want ik ben ook van mening dat je in feite eigenlijk een soort van... Uh, uh, ja afwaarding krijgt van het recht door daar heel grappig snel recht bij te gaan gooien voor ik weet niet wat voor onderwerpen en dat moet je die doen. Bovendien, en dat vind ik nog veel belangrijker in uh, analoog aan meneer buikhuizen, uh, er zijn er eenmaal mensen die een biertje zijn gaan drinken toen de hersen zijn weer daar uitgedeeld en daar is weinig aan te doen, ook die met snel recht. En ik heb wel een oplossing, althans een deeloplossing, en het is laat iedereen die vindt dat het afgelopen moet zijn met jodendiscriminatie. Gewoon een jodenster op zijn uh, kledingstuk uh, zetten. zoals uh, koning Christian van Denemarken ooit heeft gedaan. Mm. En dan kunnen ze uh, gaan vertellen wie ze allemaal als jood en, uh, beschouwen en wie niet. En als dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking is. dan is het voor degene die antisemitisch is, is duidelijk dat ze een minderheid vormen. Ja. Dank u wel. Stampen er Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik ben het helemaal niet met de recht eens. Ja, want ik, ik, ik vind het gewoon idioot dat er mensen zijn die denken dat de, de holocaust er niet geweest is. Maar ik, ik wist het, nou, toen de oorlog afgelopen was, toen was ik 14 jaar... Toen wist ik het ook niet. mijn ouders wisten ook niet wat er allemaal gebeurd is. Ik ben er ook nooit geweest. Ik heb het. Door al, al die, die verhalen en die eh, televisieuitzendingen ben ik erachter gekomen oh. dat het dat iets verschrikkelijks maar is. Maar vandaag de dag kan toch een jongere niet zeggen dat hij daar niks van weet, eh, lijkt me dat. kan je toch niet over Nee, ja, dat meer. kan hij ook niet. Maar ik euh, bedoel, euh, er is ook nog steeds iets, euh, ik, iets euh, zoals euh, vrijheid. ...van mening, hoe, ja. hoe verwerpelijk die mening dan ook is. En dat vindt u, dat, belangrijk, dat vindt u belangrijker? De, de vrijheid van meningsuiting is meningsuidings... heel belangrijk. Je moet altijd proberen om een ander niet te kwetsen. Ja. Dat, dat is iets anders. Ik, ik, ik ben het niet eens met die uitingen dat de mensen zeggen... Maar... Er, ...er is geen holocaust geweest, terwijl iedereen... ...duizenden ja. bewijzen kan verzamelen... ...dat het wel ja. zo is geweest. Maar je, de het, die ander heeft alleen maar iets gezegd. Ja. Hoe werkelijk, werkelijk ook, zeg ik. En ja. daar kun je toch iemand niet voor gaan veroordelen? Punt is duidelijk, hij, hij, meneer. Veroordeelt zich, uh, hij veroordeelt zichzelf al. Ja. Punt is duidelijk. Want... Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb... Uh hiervoor een prinses geluisterd die dus naar een Franse school was gegaan. Ja. En die dus daardoor zich in een hoek voelde gedreven worden en eenzaam voelde. Heel leuk verhaal. Dat past hier heel goed bij. Want de mensen die dus die holocaust ontkennen, zogenaamd, dat zijn mensen die dus vooral moslims zijn... En die mensen die hebben, ik ben zelf ook een moslim, ik voel me hier verschrikkelijke Nederlander in de hoek gedreven door onder andere Geert Wilders. En dan hebben ze over van geen groepsbelediging en dit en dat. Nou, ik vind meneer Geert Wilders niks anders doen. Kijk, op het moment dat, dat ik iets doe wat uh, dus uh, niet door de beugel kan, dan wordt er heel veel hijza over gemaakt. En op het moment dat een ander hetzelfde doet, dan wordt er gewoon heel positief over gereageerd. Ik denk dat er hier met twee weegschalen worden gewogen. Ik, ik weet niet waar we naartoe gaan, maar dit is absoluut verkeerd. Ja, ja. Als ik dus op een gegeven moment... Uh, ik ik woon in Nijmegen en ik zie daar een Soudaanse vrouw met een hoofddoek. Daar komen drie Nederlandse jongens naartoe. En die vallen haar lastig, ze zit in een hoekje. Ik loop er naartoe van, wat is er aan de hand? Die vrouw wordt gewoon bedreigd daar. Ja. En op, als je op een gegeven moment zo iemand dus continu. Maar, nie, maar niemand, niemand zegt volgens mij dat dat, dat dat ook niet aangepakt moet worden. Nou, nou meneer Geert Wilders is openlijk vrijgesproken, dat dacht ik toch? Ja, ja, maar goed, dat ging over iets heel anders volgens mij. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, ja hallo, met Ben Schoel. Dag. Nou, ik ben het helemaal eens met die meneer Visser van de Centrale Joodse Overleg. Maar ik wil nog iets anders erbij zeggen. En dat is: dat waar is de grens van holocaustontkenning? Want er zijn van die figuren zeggen dat Israël net als de naties is en ook een soort holocaust ten opzichte van de Palestijnen doet. Nou, ik zou je zeggen, als de joden door de naties zo zouden zijn behandeld als de Palestijnen door Israël, dan maken de joden een ronde dans, hoor. Hmm. Ik bedoel, dat kan je toch niet beweren? Is dat is het eigenlijk ook impliciet in holocaust-ontkenning? Nee, maar dus meneer, zou dat voort... ook moeten worden verboden? Nee, maar voordat we de hele Midden-Oosten-politiek er ook bij halen, uh, de, de, de, de, want dat is wel degelijk denk ik ook een oorzaak, maar dank voor de bel in ieder geval, want ik ga ter, terug naar meneer Vis, want uh, die, vind ik, heeft ook nog even de tijd om uh, in de, in de moet hij hebben om te reageren op wat er zo al gehoord is. Ruben Viss, secretaris van de Centraal Joods Overleg. Ja, U hebt meegeluisterd. Even maar algemene vraag even. Wat is uw reactie? Nou, we zien een aantal reacties van mensen die eigenlijk helemaal überhaupt niet geloven in toepassing van snelrecht. Die zeggen: ja, dat moet je niet doen, want dat werkt in alle gevallen niet. Dus dat is één groep. En um, ja, we zien dat op allerlei andere terreinen er ook snelrecht wordt toegepast. En deze mensen zeggen, ja, er wordt er al zoveel snelrecht toegepast. En er is al te veel regelgeving. Nou, dat is wat mij betreft de discussie niet. En iemand die zegt, ja, de, je hebt ook uh, veel voorkomende overtredingen... zoals boete, zoals um, afval, afval op straat. Lang, ja. Nou, prima. Uh, het een heeft uiteraard niets met het ander te maken. Maar je nou, ziet hij, wel... Hij gaf wel een beetje aan dat de grens misschien nou, wel een beetje vervaagt. Uh, uh, nee, maar je ziet dat in dat geval er onmiddellijk een boete wordt opgelegd. Ook dat is een vorm van lik op stuk beleid. En waar wij voor pleiten is in de spreektaal, in de communicatie... waar het zo makkelijk gaat om de holocaust te ontkennen... zeggen we ook, pas ook daar, lik op stuk beleid op toe. Want dat kan ook, je kunt snelrecht toepassen, omdat uitgemaakt is dat holocaustontkenning strafbaar is. En dat de holocaust, dat hebben ook verschillende mensen... ook heel goed onder woorden gebracht, eh, helaas plaatsgevonden heeft. Dus de, de aard van het delict is geen discussie meer. Het is net als eh, alle andere dingen waarvan je gewoon kunt zien of lezen... of horen wat de mensen eh, verkeerd hebben gedaan. Dan kun je gewoon snel recht op toepassen. Ja, ja goed. Kijk, puur juridisch zou je kunnen zeggen... Van, uh, dat het onze uh, onzorgvuldigheid in de, in de hand werkt... En, en dus mensen er misschien wel mee weg kunnen komen. Dat wilt u natuurlijk dat zou, ook niet. Dat, dat zou kunnen in het geval dat er discussie over bestaat... Maar het zal toch niet in dit land zover komen dat we nog discussie gaan voeren over het feit dat de holocaust plaatsgevonden heeft. Nee, dat niet. Maar ik bedoel dat, dat iemand daar zijn eigen draaier heeft. Zeg, ja, maar ik heb, het, ik heb het wel misschien zo gezegd, maar ik heb het eigenlijk zo bedoeld. Ja, en, ja nee, dan, dan, dan ik... geef je een taakstraf die mensen uh, bewust maakt van het feit wat voor een domme stap ze gedaan hebben. Ja. Er zei ook iemand, dat vond wel oh, aardig, uh, die zei: Je moet juist lang recht doen uh, dat iemand heel lang in onzekerheid is uh, wat, dit, wat dit voor consequenties voor hem heeft. maar nou, dat klopt niet. Ik begrijp wel wat die meneer zei. Um, dat, dat klopt niet, want um, uh, het kenmerk van snelrecht is, is dat men dus snel ook wordt uh, aangesproken. En waar wij voor willen waken is, en waar wij in, tegen in het geweer willen komen... is het feit dat iemand in januari een uitlating heeft gedaan. Holocaust heeft niet bestaan. Wat een onzin allemaal wat daar uh, wordt gezegd over de, uh, de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens in september uh, nog eens een keer een brief krijgt van het Openbaar Ministerie. En denkt hij, ja, waar heb je het eigenlijk over? Ja. Heb ik dat gezegd in januari? Dus. Die periode willen we verkorten en daarvan zeggen we zorgen voor dat uh, snel mensen aangesproken daarop worden. En het strafrecht is nu eenmaal het middel op de manier waarop we dat in Nederland doen. Ik dacht dat het de eerste bellen was en die zat volgens mij een beetje op de lijn van uh, die uh, directeur van het Joods Historisch Museum. want Dat is een elementje wat, wat ik nog even had genoteerd. He, dat, ging, dat was een reactie toen op het verhaal van Bolkestein van uh, emigreren of niet. Um, de, de, de, de opmerking van die directeur was toen van juist contact maken en, en corrigeren. En die eerste meneer zei dat eigenlijk ook. In de emotie wordt wel eens wat gezegd en je moet juist uh, proberen met elkaar in contact te blijven. Natuurlijk, dat moet ook gebeuren. En uh, vanuit de Joodse gemeenschap wordt dat ook op allerlei manieren gedaan. Centraal Jood Overleg is daar ook bij betrokken. Uh, maar het moet wel gaan om uh, mensen die daar uh, de zin van inzien. En uh, helaas is het zo dat mensen uh, maar wat roepen... en maar wat twitteren en maar wat uh, facebooken. En als je ze dan erop aanspreekt, en dat gebeurt ook, dan zeggen ze... Rot op, waar bemoeien je je mee? Ik mag toch zeggen wat ik wil en het is toch zo. En mensen gaan uh, zeer agressief uh, nog verder. Mm. En we begrijpen niet dat je een, een onderwerp als dit, wat ja, nogmaals een grote uh, zwarte vlek is op de geschiedenis van, van, van Nederland... Um, niet zomaar op zo'n manier kunt bagatelliseren. Nee. Um, de brief is verstuurd. We gaan kijken wat uh, het oplevert voor het uh, debat. Uh, in ieder geval is hij daar aangekomen. Want we hebben al gemeld dat het uh, rouwvoet had al getwitterd erover. Dus uh, ze hebben hem gelezen en we gaan kijken wat het debat gaat opleveren. Ik dank u voor uw bijdrage aan Stand.nl. Ruben Vis, secretaris van het Centraal Joods Overleg. Um, kijk nog even naar de tussenstand op onze site. Want u kunt daar de hele middag blijven reageren. Dat moeten we ook even vervestigen, natuurlijk voor de laatste cijfers. Er moet snel recht worden toegepast bij holocaustontkenning. Um, 1500 mensen gestemd, eens 49%, oneens 51%. Thijs van der Brink nu met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, we gaan natuurlijk naar Egypte. Uh, daar wordt natuurlijk gedemonstreerd tegen de re regering daar. President Mubarak. Uh, Sander van Hoorn van het Radio is erbij. Die doet zometeen verslag. En ons in de studio is Jan van Bentum, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Verder een debat over de vraag of we benzinepalen moeten krijgen in ons land. Waarbij de prijzen van uh, benzinestations onder elkaar staan. Zodat je kan weten waar je het best uh, kan tanken. Ja, dat je nog één station verder kan rijden. Precies, en dat het daar goedkoper is. VVD en uh, Partij van de Arbeid gaan daarover in debat. En Filip Boluit is de gast. Hij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 dus geen dag van klagen, maar een dag van optimisme. Een soort nieuwe beweging. Ik, ik, ja, je weet, mijn, mijn motto is altijd eh, liever thee drinken dan pissen. Nou, dat moeten we vandaag ook doen. Welke eh, adviseur heeft dit in godsnaam bedacht? Dat zou Larwaard op ons nooit gedaan hebben. Die zou niet in die nee. poppenkast zijn gaan zitten. Dan hij ze, dan zit ik bij mijn hoofd in een poppenkast. <laughs> Politici en parlementaire journalisten over wie het echt voor het zeggen heeft in Den Haag. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1.